Een zoektocht naar de wortels van de ledenvrok. Deze week met Dick van Duin en Pim Groof.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 En terecht, ik ben er ook heel trots op en het is allemaal te, te wijten aan een, aan, een, aan een misverstand. Heerlijk. Ja, ja. Maar daar komen we vast nog wel over te spreken. Ja. Ah ja. En uh, ja, daarnaast uh, uh, heb jij in een allemaal samenwerking en eigen werk uh, in de jaren daarna tot nu toe. Met ja, muziek met de Labande, Bande, Dessiné, samen met de Haarlemse kunstenaar Joost Zwarte. Yes.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 Maar het is meteen heel moeilijk natuurlijk, hè? Nee, nee. Bossa Nova... Bossa Nova heeft een andere feel... dan de meeste gedaan westerse muziek uit Europa. Wij tellen tot vier. En wij hebben een echte vierkante Klopt, ja. Op de twee en de vier. Ja, precies. de bij Bossa Nova gaat het per twee maten. en je hebt een accent op de drie. En het is met een pandero... de tic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 Ja, vroeger hadden we er nog van die grote mooie platen natuurlijk. Oh, ja, ja. Ja, ja, je keek zo diep die bek in bij je.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 van Alan Aldridge, die bracht een, uh, twee betal boeken uit met illustrated lyrics van de Beatles. En daar, daar oh, verloor ik me ja. ook in. Dacht ik: Oh, wat leuk! Als ik groep ben, dan moeilijk. Ja, ook, ja, ja. Quiet thoughts and quiet dreams. Quiet walks by quiet streams. And a window that looks out and corks over. Oh, how lovely. Okay. Yeah, yeah. yeah. yeah, yeah. yeah. yeah.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 Oh, oh, oh,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 God. Snap kopt wel een beetje. Zing een van Melanie. Je lijkt zo op haar. Hey, maar ik vind Melanie zo, niet zo leuk. Ja nee, dat nou, doet nou maar. Nou oké. Okay. Mijn name is Alexander Beetle, bla bla bla. Uh, maar die uh, die dat dat vond men interessant op de en ik, ik uh, kwam bij dat bandje... en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 Met een interessant verleden als gevangenisarts. Nou goed, dan, ik okay. wijd uit, maar <laughs> ja. zo'n uh, bevlogen als man. Gevangenisarts. Uh, ja, gevangenisdirecteur. Uh, niet directeur, arts. arts. arts. Ja, ja. En ja. Uh, asielzoekersarts. En dat, dan kom je op ja, een heel wonderlijk snijvlak in de, in de samenleving terecht. Ja. Waarbij ja. je ook zieke mensen tegenkomt natuurlijk. En ja, dan, dan, ja nog dan, dan, nog cultuur, dat, dat legt ja. wel het ja. een en ander bloot aan de zenuwen. En uh, hij is dus een typisch voorbeeld van een, een bevlogen.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 En uh, er stond de meneer zo een beetje gemelijk te kijken naar zo'n schoolkind dat naar binnen kwam. En, <laughs> 9 jaar. Ja, precies. Ja. En ik zei: Ik wil een plaatje en ik weet niet precies hoe het heet, maar het gaat ongeveer zeggen: hoo, hoo, hoo, baby love. <laughs> maar, en die man zei, nou, dat weet ik niet hoor. <laughs> dus uh, dat eerste plaatje is er niet gekomen. Ja, precies. <laughs> dat, is, uh, ja. dat is niet gelukt. Ja, ik speel dat was niet op ingesteld. Maar wat ja, ik echt. De echte LP was de White Album. Oh, okay. yeah, oh wow! Ja, Wauw. dat meteen. Ja, zeg maar. Helemaal, ja. ja. En een vriendinnetje van me had, Sgt. Pepper. Dus dan gingen we om de buurt bij elkaar luisteren. Dat was erg leuk. Ja. En je luistert zo intens als je een jaar of dertien bent. Dat is echt... Ja, tijdens je ja. ja. Maar ook omdat het veel schaarser was als nu. nu uh, ja, je kon het ja. de radio aanzetten. Maar vroeger, als je een plaat had... Ja. ja. Dan ja. luister je hem ook 20 keer of...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 naar de, de, de platenwinkel. En luisterde hem daar helemaal af. Want dat <laughs> ja, mocht. Tuurlijk, ja. En dan hem toen opgetogen mee naar huis. Ja, <laughs> ja dat, dat ja. was echt. Die hokjes, maar ja. wat was dat? Ja, dat was ook zo'n fijne, volkomen, ja. ondergedompeld raken in, in ja, ja, ja. ja. Laten we wel weten, de Beatles hadden natuurlijk steun van een van de meest getalenteerde arrangeurs in, ja, in, in Barstel, Engeland. Ja. Ja, ja. ja, precies. Die daar. Uh,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 En dan kreeg je die perfortape. Perfortape is, is uh, band waar, het geluidsband waar het opgenomen is. Mm -hmm. Met een perforatie, zodat het net verloopt als de film. Oh, en dan kon, okay. je precies, ja. kon je precies het aantal uh, uh, het rekening, ja. beeldjes uh, bepalen van een bepaald verhaal. Of een bepaald zinsnede. Of ja, een, bepaald, ja. een, of een ja. naam of zoiets eigenlijk. Ja. En dan kon je dat...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 best I couldn't hold on hard enough to win his heart love broke us apart like waves break up the ocean on the shore he don't love me anymore he don't love me anymore.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 daar het rondje gemaakt langs de platenfirma's. En die hadden allemaal zoiets van, ja, doet ze dat allemaal zelf? Nee, <lacht> nee, dat vinden we niks. Behalve Charlie Gillett van Oval Records, een buitengewoon interessante man. Hij had een uh, programma op de BBC waarin hij demo's draaide... van mensen die, uh, nou ja, die leuke muziek maakten. En dat stuurden ze naar hem. En hij draaide die demo's. En die demo's werden dan gehoord...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 En dan zit je in Amsterdam en denk je, hier gebeurt het en dan gebeurt het mooi niet. Iedereen staat, staat indruk op elkaar te maken, maar daar, <laughs> in Enschede gebeurde het wel. Dus ja, ik vond het heel leuk. Ja. Amsterdam was meer pauze. En... Ja, toch wel. Ja, ja, ja, dat hoorde ik ook over Tilburg inderdaad. Bijvoorbeeld het ja. Maagdenhuis, dat is in Tilburg veel eerder gedaan of zo. Dus, uh... Oh, vast wel, ja. ja. Plan, maar ik ja. kreeg minder pers, dus ja. Ja, ja precies. Maar goed, in, in Amsterdam kon je dus weer in het wild uh, de VPRO-helden tegenkomen. Dus dat, dat was ook wel ja, leuk. Ja, ja. Dus, ja. Ja. Jan Frink en Jacob Klaassen. En nou, het programma Piet Ponskaart, daar ging ik graag kijken. En, ja. en toen was het de laatste Piet Ponskaart. En toen werd er gezongen rond de piano met Jacob. En toen stond daar Joka Piretti en die hoorde mij zingen. en zei, kom jij eens hier. Jij kan zingen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 er zijn echt dingen in het Nederlandse canon van popmuziek... zoals dat Capital Punishment van hun, dat was echt heel goed. Just as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 Ja, wanneer is Nederlandse popmuziek begonnen? Dat weet ik niet. Met de Blue Diamonds, denk ik. De, ik Tealman weet het niet Brothers. precies. Of de Tilman Brothers. Ja, ja. ja, die slag is u. Ja, ja, zeker. Ja. zeker slaten, of ja. misschien Johnny de... en Jones. Uh, of, het van het of het XZ ja. uh, trio dat, uh, dat Komt samen... het trio? Nee, XZ. Ja. XZ okay. trio ja. uit Rotterdam. Rotterdam. Uh, jazzy. Met zijn ja, jaren 50, Maar wel ontzettend goed. Ja, heel... Uh, een vibrofoon en een bas en een drums. Ik geloof dat de Ja, de dame... maar er was nog geen popmuziek denk ik, hè? Of nou, was het, publiek, het was jazz, ja. maar het was wel populair. Ik bedoel, het viel niet onder, laat ik zeggen, serieuze uh, orkestmuziek nee, okay. of dat soort ja. dingen. En de, in die dagen was de radio natuurlijk heel streng. En het popmuziek dus ja, was, was, streng. Ja, heel, oef... was heel streng. Ja, heel streng heel Ja, ja, daar ja. hebben we geen last meer van. Ik nee. bedoel, iedereen streamt. Ja, Toen kreeg je piratenzenders natuurlijk. Ja, <laughs> en de piratenzenders, ja. <laughs> ja. ja. En zo is ZM Radio ook begonnen, ook als een piratenzender. Ja, ja logisch. Ja, logisch. Het, het, het barst, de, de, de wat zal ik zeggen, de cultuur barstte uit zijn voegen voor een bepaalde leeftijdscategorie die ja. niet werd bediend vanuit Hilversum. Ja, wat wil je? Dan krijg je piraten. Logisch. Ja, dat was toch in de jaren zestig inderdaad dat de ja. jeugd uh, zag ja. nou, er is meer ja. mogelijk dan onze ja. uh, ouders kunnen geven of zo. Ja. Ja, nou ja. Jeugd, het, uh, ja. Maar Radio Veronica of, of dat soort radiostations of Noordzee. Als je nu kijkt naar wat ze draaien, wat ze toen draaiden... dan heb je toch echt even, uh, Hallo, was dat voor jongen? Weet je de en dan even later de Rolling Stones. Wat een rare... Wat, hoe hoe <laughs> werkt dat? Een rare combinatie, Zit dat? Ja, ja. Maar ja, er kwamen ja, ineens ja, van die hippie cats. als uh, ja. Alfred Lagarde en... Uh, weet je wel, die... die ja, natuurlijk. hè. had je bouwman gestopt, ja,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 of de Punch Brothers, dat komt dan ineens in mijn aandacht. Nee, jezus, wat is dit goed? En, yeah. Ja, en dan gaan, dan Was dat een kant. van je favorieten? Ja, de Punch Brothers. Ja, zeker. De Punch Brothers. Ik zag ze in Paradiso en uh, iedereen die ik kende die muziek maakte, die stond daar. Dus uh, ja. Ja? Ja, ja, ja, ja, ja, allemaal.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 Maar, maar Spotify en, en alle streamdiensten die zijn natuurlijk uh, van onschatbare waarde voor het zoeken naar een bepaalde niche. Ja, ja. Alleen als je niet van, van uh, RB, wat voor, tegenwoordig dan RB heet, of, of van, van, van, van dance uh, houdt, ja dan weet ik het ook niet. Maar er, er zijn er is is zo, dus ja. of rap ja, ja. Ja. Maar, ja. Maar er is rap die fantastisch ja. is. Er is rap dus voor de luisteraar is het ja. heel goed, maar voor de muzikant is het slecht, denk ik hè?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 Nou, dan hadden ze alle twee een heel leuk auto kunnen kopen. Maar zoals het nu is, eh, hadden ze elk iets van 500 euro...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 het valt ineens in de smaak. Ineens ja. pakt een voetbalpubliek op. Uh, ineens staat Laurie Anderson nummer 1 met Oh Superman. Ik bedoel, is dat een hit? Kan nee. Dat kan je niet voorspellen, Dat <laughs> kan je niet voorspellen, nee, nee. Tot slot van het eerste uur van ons interview met Velaski. Hier is Steely Den met My Old School.